Uur. Gert Kluik met het NOS Journaal. De Russische oppositieleider Alexei Navalny is na 30 dagen cel vrijgelaten. Dat meldt zijn woordvoerder op Twitter. Navalny werd eind juli opgepakt omdat hij had opgeroepen tot een demonstratie... waarvoor geen toestemming was. Hij moest een maand de cel in. Na een paar dagen kreeg de oppositieleider gezondheidsklachten. Hij zelf vermoedde dat hij was vergiftigd... maar volgens een artsen was het een allergische reactie. Hoe de gezondheidstoestand van Navalny nu is, is niet bekend. Staatssecretaris Blokhuis zegt dat hij zich is rotgeschrokken... van de verdubbeling van het aantal daklozen. Volgens het CBS groeide die groep sinds 2009... van 18.000 naar meer dan 39.000. Dat is veel meer dan Blokhuis verwachtte en hij spreekt van een enorme tegenvaller. Hij noemt het beschamend dat een rijk land als Nederland... er niet in slaagt om iedereen een dak boven het hoofd te geven. Het bisdom Breda waarschuwt voor internetcriminelen... die zich voordoen als pastoor... Ze gebruiken de adresbestanden van parochies en vragen via netmails om geld. Het misdom waarschuwt kerkgangers om niet op de verzoeken in te gaan en de netmails te melden. De oplichters zijn ook actief in het misdom Den Bos. In de berichten staan taalfouten, zoals de vraag: Hoe ben je in plaats van hoe gaat het? Ook is de naam Franciscus Parochie verkeerd gespeld. Het Amerikaanse speelgoedbedrijf Hashbro neemt het Canadese Entertainment One over. Dat mediabedrijf is vooral bekend van Peppa Pig. Hasbro, dat speelgoed maakt als My Little Pony en Jurassic World... zegt dat de overname helpt om meer van zijn merken op televisie te krijgen. Het betaalt 3,5 miljard dollar voor Entertainment One. Het carnavalsevenement 11 van de Elfte in Maastricht... verdwijnt van het Vrijtof. Het wordt voortaan gehouden in het congrescentrum Mac. De officiële start van het carnavalseizoen op 11 november... trekt steeds meer bezoekers. Omdat ook de veiligheidseisen van de gemeente en de politie worden aangescherpt... zegt de organisatie dat het evenement niet meer in de binnenstad kan worden gehouden. Het weer zonnig en warm, 24 tot 27 graden. Ook het weekend zondag droog en zondag kan het 30 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Er is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen fiets. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 She posted on the left. Van je wil en hoe ik het bedoel. Ik kan vertellen hoe ik het, de vader, om je mond, de licht, vol op je haar, maar je kan veel beter zwijgen. Oh, ik kan veel beter zwijgen. Je kan wel merken hoe ik je bekijk, waarvan je denkt, je ogen steeds bij. Je kunt wel voelen hoe ik om je heen thuis van jou Waar waarvoor ik nu leef, maar je kan veel beter zwijgen. Ik kan me zeggen wat ik zie, wat ik met je wil en ook nog wel wanneer. Ik kan me raden wat je zegt, zelfs als ik je vertel. Dat hoop je van maar ik kan veel beter zwijgen.